Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal explosies in Amsterdam bij huizen en bedrijfspanden is vorig jaar verdubbeld. Er waren bijna 200 ontploffingen... Volgens de burgemeester, de politie en het OM waren er vaak jongeren bij betrokken... vertelt verslaggever Sander van Hoorn. Kinderen soms zelfs die dus um, geronseld worden, vaak ook via social media... Uh, voor relatief kleine bedragen, vaak ook niet eens een idee hebben waarom ze een explosief leggen. En ja, dat is dus wel heel zorgelijk, zeggen ze. Goed nieuws is er ook voor Amsterdam. Er waren vorig jaar wel minder woninginbraken en schietpartijen. Treinreizigers krijgen komende jaren veel meer last van omleidingen, uitgevallen treinen en vertraging. Het spoor in Nederland gaat compleet op de schop. Na 40 jaar is dat toe aan vernieuwing. Het eerste grote project is deze zomer al bij station Amersfoort, vertelt verslaggever Edwin van den Berg. Daar worden tientallen wissels vervangen. En dat betekent dat vanaf 4 juli er zeven weken lang hier vanaf Amersfoort Centraal bijna geen enkele trein rijdt. Zeer beperkt treinverkeer. En dat verplaatst zich dan als een olievlek over het land. Want daarna is Amsterdam centraal aan de beurt... en ook gaan ze aan de slag bij Zwolle en Leeuwarden. In een kringloop in Tilburg is vanmiddag een granaat binnengebracht. Het ding is inmiddels door de explosievenopruimingsdienst opruimingsdienst onschadelijk gemaakt. Deze verslaggever van Omroep Brabant vertelt hoe het explosief binnenkwam. Een man kwam vanmiddag binnen met een doos met een handgranaat en kogels... en leverde die af. Daarna is het personeel snel naar buiten gegaan, is dus de winkel ontruimd... Paniek was er niet, man zei letterlijk, tegenwoordig kijk je nergens meer van op. Ondertussen is het dus opgelost en iedereen is weer gewoon aan het werk. Het weer nog, in het zuiden en westen een lekker zonnetje. In het noorden blijft het bewolkt, het is 9 tot 12 graden. Vanavond overal wolken en af en toe wat regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog 60 kilometer file in onze regio. Zo heb je 10 minuten vertraging bij Utrecht Centrum. Maar zo over de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosrijd. 10 minuten op de A9 Diemen Alkmaar bij knopend Badhoevedorp. Klein kwartiertje vertraging op de A10 vanuit knopend Watergaasmeer naar knopend Koenplein bij Amsterdam Slotervaart. en een kwartiertje bij Afrit Volendam tussen vanuit knopend Amstel naar knopend Koenplein op de A10. Kwartiertje vertraging op de N201 uit Hoorn-Hilversum bij Loenen. En 10 minuten op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn in BNE.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 vrijdag gisteren ook weer een nieuwe single van The Sign of Leo Feeling Alright Ik denk ook dat we hem straks ook laten horen, maar dit is een oud werkje van de, de enige echte, Martin Erich. dat is de man die eigenlijk The Sign of Leo draagt And Look at what you've done, het gaat natuurlijk over de klimaatverandering en wat wij er eigenlijk aan kunnen doen en eerlijk gezegd Look at what you've done, dat is min of meer een uh, ja, gele kaart aan ons allemaal eigenlijk. Want uh, ja, wij zijn eigenlijk de rentmeesters van deze aardkloten. Dat is een beetje de strekking van dit verhaal. Welkom bij niet een herhaling. Um, ik heb net even de baas van de techniek eventjes uh, gevraagd van hoe zit dat? Ja, ik ben even iets met 7 vergeten te drukken. En dan zit er dus gewoon alsnog het een en ander in, maar dan moet ik het schijfje even dicht trekken. Nou, zo werkt dat dan. Uh, dit is nog niet uh, de allerlaatste maandagavond uitzending. De reguliere uitzending op 18 maart hebben we er nog geen, En dat is over twee weken. Wat is nou het uh, achterliggende verhaal? Ja, we zitten nog steeds met die Rob wordt. De Night editie, die hebben we afgelopen donderdag gehad. En dat is dus de reden waarom wij er vanavond weer zijn. Maar komende donderdag, ja je krijgt uh, gewoon twee voor de prijzen van de één. Komende donderdag zijn we er weer. Dus dan is het weer van 7 tot 10. En daar zit ook live muziek in. Namelijk van Banks. Dus die uh, is dan komende donderdag hier te gast. Wie ook hier eerder vele malen te gast is geweest. Niet in deze studio. Slechts één keer. En dat was toen uh, deze studio ten doop werd gehouden. 2013 is Fabiana Dammers. Heeft alles te maken met haar verjaardag gisteren, En daar komt deze single vanaf. Van The Girl You Love. De Roundabout town. I even got it are, we are through Blackbird sweet lament sounds from a rooftop All the world is rushing while well I am angry Till I'm ready to begin again Feels just like a new day Air is crisp and cold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 dag dat ik even drie van de Zandvoortse muziekvrienden tegenkwam. Eigenlijk zijn dat drie. Ja, Eerst Wendy Moort. die was hier vanmiddag ook al te gast bij Rainbow Radio. En vervolgens deze Ruud Hauweling. En I always believe in you. Zo stond hij ook nog ergens in eind september geloof ik. Nog in de protestantse kerk. En dat had alles te maken met Paulusloot, Want uh, dat was 450 jaar geleden geloof ik in uh, Walter Sans was daar degene die, die initiator onder meer was uh, geweest. En dat was een heel programma. Daar uh, mocht Ruud Houding deel van uitmaken. En daarvoor Fabian Dammers die was gisteren jarig en dat was de reden waarom we Roundabout town lieten horen. De Meadow is het uh, dan nu. En dat uh, nummer dat heet Sineljocht. Uh, en dat is ook een paar weken geleden, is dat uitgebracht. Er schijnt uh, wat uh, dat betreft ook nog een Engelse versie te komen. Maar eerst. De oorspronkelijke versie in het Fries. Het veert krijgt of ik stilst in Het veert krijgt of haal ik intuus. Het deed het mij, ze staat er gewoon en brengt mij weer. Way. Daarvoor hoorde je uh, de Meadow met Sindeljocht. En dat is in het Fries. Uh, er schijnt ook een Engelstalige versie onderweg uh, te zijn. Maar uh, we vinden het ook leuk om even de Friese taal hier uh, te laten horen. Is helemaal aan de andere kant van de afsluitdijk. Maar goed, uh, wij als Zandvoortse uh, zender, en we zijn lekker eigenwijs als programma zijnde, draai je dan gewoon in het Fries en dan moet je het maar gewoon een beetje leren. Toch? En we gaan gewoon vrolijk verder met de muziek hier. Uh, zij was ooit bekend een beetje onder de naam Anne. En voluit heet ze Anne van Drie. Maar dat uh, was lastig zoeken kennelijk op uh, de socials. En nu heet ze gewoon Anne. Maar ze heeft wel een nieuwe single. En dat is namelijk deze geworden. Break the spell. You cast a spell on me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 Wat ga je doen, ik ga er tegenaan Want mijn leven kent een duister spoor En als jij niet van mij houdt dan hou ik wel nou van mezelf leven is maar zo Hoe simpel, hoe makkelijk hoe zijn, hoe blij, maar niemand ziet. Van Joris Anne. Hij klinkt uh, heel erg kwetsbaar en breekbaar. Niemand die van mij houdt. Daarvoor hoorde je an of en met Break the Spell. Na dit gaan wij even luisteren naar uh, Singa. Want die heeft ook een nieuwe single uitgebracht. Uh, en uh, de eerste die uh, je gaat horen is een oh. nummer van vorig jaar. to erase the memories of you and I I know it's true, I'm alright I know it's tough to break this stubborn heart and mind Cause no one else confessed to you This heartache, this hard, this hard, this I call my... heeft Singa deze single al uitgebracht. Het nummer dat heet Shades of Blue. We hebben hem nooit eerder laten horen. Staat ons netjes. Maar er is weer nieuws rondom Singa. Aan de telefoon hebben wij Singa. En achter hey. ja hi. Hey. Uh, maar uh, je echte naam is natuurlijk Evan van Leeuwen, dat uh, eventjes zeggen. Maar goed, we gaan uh, even verder over wat jij uh, allemaal aan het doen bent. Want er is weer aanleiding om je weer eens even in de uitzending uh, te halen. Uh, want uh, je bent weer actief. Klopt, ja, ja zeker. Ja, het is niet dat ik uh, niet actief ben geweest de afgelopen tijd. maar... Er zit een heel uh, lang schrijfproces bij een, uh, bij een album, ja. wat ik dus ga releasen dit jaar. Ja. ja, dan ben je gewoon iets minder online eigenlijk, um, nou ja, in de spotlight, zeg maar. Ja, ja, ja. Maar daarmee is er heel veel gebeurd. Dus ja, ja, oké. Okay. Ja. Ja, we zien het dus niet, maar uh, het, er is toch wel degelijk wat werk uh, verzet. Maar wat doe je dan in die tussentijd? Je geeft het al aan, hè, schrijfproces. Maar hoe verloopt zo'n proces dan? Um, ja, eigenlijk best wel verschillend. Het kan zijn dat ik um, gewoon eigenlijk thuis in mijn eigen studio um, wat demos maak, um, opzetjes maak, plannen smeet en daarmee naar mijn uh, producer uh, Raymond ga. Of ik ben al in de studio met Raymond en we gaan daar aan opzetjes zitten of iets nieuws maken of juist nadenken over een concept. Um, ja, het is eigenlijk nooit hetzelfde eigenlijk, heb ik altijd gemerkt. Dus wat op dat moment werkt, dat werkt eigenlijk qua schrijven en dingen doen. Ja, even voor de alle duidelijkheid. De laatste, de laatste muzikale wapenfeiten moeten volgens mij geweest zijn 2021 of 2022. 22, ja. ja. Ja, met een EP, kan ik me nog herinneren? Zeker. Ja, wat waren daar de reacties op geweest, op die EP die je toen hebt uitgebracht? Ja, eigenlijk heel goed. Um, ik, stond, ik was eigenlijk best wel verbaasd over nou ja, de hoeveelheid aandacht dat eigenlijk wel, wel kreeg uh, het was mijn eerste ding wat ik echt verliefde als, als EP zeg maar en echt in een bepaald uh, concept dus wel nummers die goed bij elkaar passen en die dan op die manier naar buiten brengen dat was sowieso helemaal nieuw voor mij mm -hmm. en daar werd gewoon heel goed op gereageerd dat vond ik, ja, ik super mooi en, en het motiveerde natuurlijk ook extra om, uh, om die volgende stap dan ook daadwerkelijk te gaan zetten mm -hmm. uh, dus om echt een album te gaan maken ja, uh, maar wat ik altijd weet van mensen die een album maken, dan moeten er dus wel een bepaald thema ergens in zitten. Zit dat er bij jou ook in? Ja, zeker. Ja, ja absoluut. Um, veel over nagedacht wel. En op een duur zaten we in de studio en we zaten heel tijd ja, we willen dit maken, maar we willen ook dit maken. Een beetje uiteenlopend wel en zo. En toen dachten we, oh, maar he, we kunnen natuurlijk ook het album soort van opdelen in meerdere kanten. Of splitsen in twee delen eigenlijk. Mm -hmm. En daar kwam ik op het idee om um, een soort van donkere kant te maken en een iets lichtere kant. Um, dus het eerste deel van het album is wat donkerder, met iets zwaardere onderwerpen ook. En iets rauwer eigenlijk, iets meer hip hop. Um, en de lichte kant is misschien iets meer clubby, uh, roadtrip-vriendelijk en ook iets lichtere thema's. En daarin probeerde ik dus heel erg de contrasten op te zoeken, heel erg um, nou ja, grenzen te verleggen en dat zie je terug... In het artikel bijvoorbeeld, in de live shows, maar ook dus in de muziek. Ja, uh, nou is het misschien uh, al even voorbarig, maar hoe gaat het album heten? Yin Yang? <lacht> ja, dat is wel een goede geweest. Ja. Nee, heb er ook over nagedacht. <lacht> uh, dat moet ik helaas nog even geheim houden. <lacht> ja, kijk, alles natuurlijk een beetje om de volgers een beetje te plagen. Teaser noemen ze dat met een mooi woord. Uh -huh. uh, ja, want, want uh, wat jij maakt, is, is dat nou ja, hiphop, uh, meer club, uh, urban? Wat is het eigenlijk? Ja, dat is een, dat is een goede vraag. <laughs> um, en ik schaat het eigenlijk een beetje onder alternative R&B. Uh -huh. Met wel een vleugje hiphop erbij. Um, ja, eigenlijk dat. Ik vind het moeilijk altijd om er in genres te denken. Omdat ik heb gemerkt, ook zeker met het maken van dit album, dat we echt wel uit is te opzoeken. En soms ook echt... In UK garage stappen, soms gewoon in een soort toestapachtige ding. En soms komen er ook ballads uit die weer helemaal een andere kant op gaan. Dus ja, shows vind ik lastig. Maar ik denk dat je overal wel kan zeggen dat het alternative is en dat er RB-invloeden in zitten en hip-hop invloeden in zitten. Ja, ja, dus er zitten eigenlijk voor iedere wat, wat wils in als ze dus van RB of de urban sound een beetje houden in dat opzicht denk ik wel. Ja, ja. en veel wintertijd, dus word je terug, wat ook, uh, ook interessant kan zijn. Um, ja, nee, ik denk wel. Ik denk dat het een album is met heel veel verschillende kanten, verschillende lagen. En dat het voor iedereen eigenlijk wel um, wat wils tussen kan zitten. Ja. Uh, dan uh, de, de vraag, uh, releases, die gaan natuurlijk niet onopgemerkt voorbij. Is dat bij jou ook het geval? Als in mijn eigen releases gaat niet onopgemerkt voorbij? Ja, dat bedoel ik. Dus uh, als jij je eigen release uh, gaat, uh, gaat doen... dan zal dat waarschijnlijk ook niet uh, onopgemerkt voorbij gaan, neem ik aan. Nee, nee, ja, dat, dat hoop ik natuurlijk wel. We hopen dat er gewoon mooi op gereageerd wordt straks. Maar ik ga er zelf natuurlijk wel eventjes een klein... Uh... Nou ja, een klein biertje op drinken en een klein taartje op eten. Want het is wel een van, uh, van iets heel moois. Dat absoluut. Ja. Uh, nou ja, goed. Uh, de, de single Rise, die hebben we uh, dan al. Uh, maar komt er nog uh, meer aan? Dus ga je nog meer singles uh, releasen in aanloop naar het album toe? Ja, zeker. Het is de bedoeling dat, uh, dat we misschien vier, vijf singles wel echt gaan releasen dit jaar. Hmm. En dan aan het einde van het jaar... Uh, de, het album gaan droppen in combinatie met een mooie show, release show. Um, hopelijk een soort clubtour de aan kunnen plakken. Een festivalseizoen kunnen draaien volgend jaar. Uh, maar ja, dit is echt het start zijn. Dus we gaan bouwen, bouwen, bouwen. En dan op de duur is het album eigenlijk voor uh, jullie. Oké. Okay. Dan rest mij nog de vraag. Waar is Singa te vinden op het wereldwijde web? Op het wereldwijde web is dat singamusic.com. En op Spotify kan je natuurlijk gewoon op Singa googlen... En op socials is het Single Helemaal duidelijk, dankjewel. Jij ja, bedankt take a step back, take it off. Your mind, tell me feel better for now. Just let it slide. You deserve it all. You gotta trust the fly. I know you've been tired trying to find your way back. Keep looking for the sun, just looking away back. I know you've been tired trying to find your Let them go out of your inner system Know it's hard to love yourself if you never learn to listen You deserve it all You gotta trust the void. All you need to know a good feeling never ever lies So with the waves that the universe supervise You deserve it all You gotta trust the fun. just a kid away van die Amerikaanse hitlijsten. Nou, daar kan dit zo in. De nieuwe single van Singa met uh, Rice Daarvoor uh, dat interview. En daarvoor het nummer Shades and Blue. Uh, Shades of Blue, geloof ik, heet die uh, single. En die heeft ze vorig jaar nog uh, uitgebracht in 2023. We Helemaal gemist, Maar dan kunnen we hem altijd nog een keer laten horen bij zo'n interview. Engel en Paul. En jonger dan ooit. Ja, vandaag. Jonger dan je ooit zal zijn, je bent nooit meer hier dan nu. Zijn bucketlist staat vol yeah. Met vervlogen jongens dromen Wel gewild, nooit een gok genomen Dat komt later wel En zo twijfelt hij zijn dagen weg Terwijl hij steeds meer grijze haren verf En hij zegt Niet geschoten is niet gemist Lekker droog als je nooit in het diepe springt Shit. Want met de kans dat hij pot vangt Mist hij liever de boot dan dat hij opstapt Lekker veilig dan Stel je voor, blik op onein ja. Wind in de zeilen, Aha. jij de kapitein Die grenzen opzoekt Het is tijd voor een nieuw avontuur in je logboek. Let's go! Want vandaag. Ben je jonger. Dan je ooit zou zijn. Je bent nooit. Meer hier dan nu. Want vandaag. Ja, vandaag. Ben je jonger. Dan je ooit zou zijn. Je bent nooit. if <laughs> the Link wat afgestreept. Huisje, boompje, kat of twee. Vier keer. Haar trots in haar alles. Maar ook nummer vier is inmiddels volwassen, dus. Het nest is leeg. Maar dat is juist liefde. Los kunnen laten wanneer ze uitvliegen. En het is niet dat het leven nu zomaar stopt. Toch zit ze elke dag thuis tot ze oma wordt. Maar wacht even, je weet wat ze zeggen. 60 is het nieuw achter in de 30. Ruik het gras en pluk de dag. Oh. En leg die wetten zegt nog even terug in de kast. Yeah, let's go. van vandaag? Ben je jonger, dan je ooit zal zijn. Je bent nooit meer hier dan nu. Want vandaag, ja vandaag, ben je jonger, dan je ooit zal zijn. Je bent nooit meer hier dan nu. like that. Than a seemly I am fine Heavy hit, my palms are sweating But I have to write this down The rock that's in my stomach The place they was called home It is all on fire We go home. we go home. I'm gonna say that I am brave Beklemmende single van deze Tasja. We'll en daar schuilt well. Natasja Tamari de Reus achter. En No Such Place, daarvoor hoorde je Engel en Paul en jonger dan ooit. En nou, vorige week was het, uh, was het uh, afgelopen donderdag bedoel ik, was het 29 februari, maar de week ervoor... ...hadden we Bonaniki in de studio... ...en hij was niet alleen met Joost Bob... ...en die hoor je nu. Want die heeft ook eigen materiaal gemaakt... ...en dit is van Bygones. Me with no you. That used to make me the happiest man alive I was dreaming of that day That I could call you my wife Now I can only dream of that day Cause you went away There's many things I've learned from you Whilst having fun like we used to do Now I'm all alone I'm sitting here with no clue Thinking of what to do, how to live life without you, how to live life without. Het heet zij Mickey Zomerdijk. En we hebben er wel eens eerder uh, laten horen, maar dat is jaren geleden. En ineens is daar uh, weer vrij recentelijk deze single uh, verschenen. Maar wel onder een andere naam Mickey met uh, Y en dubbel K en een I. En White, White Letters. En daarvoor hoorde je trouwens uh, Me With No You van Joost Bob... En dat uh, bracht de tijd alweer bijna op uh, vijf voor zeven. En dat betekent dat ik er nog eentje kan laten horen. En dat is van eigenlijk... Uh, ja, daar ben ik aangekomen via de collega's van RPL Voerde. En dat is een songwriter... Die regelmatig nog wel eens in het programma van Maarten Verduin terechtkomt. Podium 107.1. Maar wat een mooie song. Seven Lonely Nights. Marry my... Wandering through an endless dream that we fell into. I'm oh.